Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het is voor de vier onrustig in Den Haag. De ME heeft daarom het Hobema-plein afgesloten en schoongeveegd. Volgens de politie zijn er honderd mensen aangehouden vanwege samenscholing. De arrestanten werden geboeid en werden één voor één afgevoerd. Tot het einde van de avond was het redelijk rustig, maar daarna sloeg de sfeer om. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Het is al de hele week onrustig in Den Haag... naar aanleiding van de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Die is hoogstwaarschijnlijk omgekomen door politiegeweld bij zijn arrestatie.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 Rusland heeft in de Veiligheidsraad gezegd dat het nog veel te vroeg is... om na te denken over hoe de verantwoordelijken voor de ramp vervolgd dienen te worden. Het zonnevliegtuig Solar Impulse heeft het record voor de langste solovlucht ooit gebroken. Tijdens de oversteek van Japan naar Hawaii... evenaarde de piloot het record van Steve Fawcett uit 2006. Dat stond op 76 uur. De Solar Impulse 2 zal in totaal zo'n 120 uur onderweg zijn... Tussendoor doet, die, doet de piloot Hazen slaapjes van 20 minuten, terwijl het vliegtuig op de automatische piloot staat. Het vliegtuig is 72 meter breed en vliegt op cellen. Sinds 9 maart is het onderweg voor een reis om de wereld in 12 etappes. Het weer verspreid over het land is een regen- of onweersbui mogelijk. In de ochtend trekken eventuele buien snel weg en breekt de zon weer door. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Zaterdag wordt het maximaal 38 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerheer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 Has got the rings and the colors. Has got the wind in his head. He goes and rides. the first Going to the run, de golden earring. De Haag, Haagse meisjes, die komen er ook vandaag, geloof ik. Het volgende nummer draag ik graag op aan iemand die nu ook wakker is. Hij ligt op zijn logeerkamer met zijn radiootje, met zijn telefoontje. Fijn dat je er bent Albert-Jan. <laughs> en deze is voor jou. There's a fire in my heart A pounding in my brain It's driving me crazy We don't need to talk about it anymore Yesterday's just a memory When we close the door I just made one mistake I didn't know what to say When you called. In van de uh, Damn Yankees En uh, Friends in uh, <laughs> In America Don't personal Ze <laughs> name the band Damn Yankees Oké okay. Ik wil het volgende nummer bij Klaas staan uh, Van uh, een stevige dame Uit het uh, rock En Met stevig bedoel ik dan niet uh, qua postuur of zo, maar Dat vind ik helemaal niet zo belangrijk uh, Maar qua stem ja. Maar ze doet het niet alleen Ze doet het samen met onze grote vriend uh, Ozzy. En die kennen jullie natuurlijk van Black Sabbath. Baby, I get so scared inside I don't really understand Is it love that's on my mind Oh, is crazy In the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do in a childhood tragedy? If I close my eyes. I close my eyes. Here's the blood from my blade, And when we sleep Would you shelter me In your warm and dark And grave If I close my eyes Ja, ja, ja, ja, ja. Lita Ford was het. En uh, ja, met, samen met Ozzy Osbourne. Nou, wij komen bij het volgende. Ik hoor, mezelf, uh, ik hoor mezelf twee keer, twee keer, twee keer. Drie keer zelfs. <laughs> Oké. Okay. Um, voor het uh, volgende nummer. Gaan we eventjes uh, als volgt te werk. Ik wil graag uh, weten wie de uitvoerende artiest is, hoe het nummer heet... En uh, ja, wat wil ik nog meer weten? Wat voor auto dat hij rijdt? Wat zijn vader deed? Ik weet het allemaal niet. <gif> Geef maar even door wat, uh, wat je denkt dat het is. En, uh, nou, wie weet hangen we er nog wat leuks aan. Hè? Je luistert in ieder geval naar de Nacht van de je hem live vanaf het strand van Zandvoort. Dat was niet zo moeilijk, hè? Ik wil graag weten uh, de naam van de band en uh, hoe het nummer heet. En als je dat weet, laat het mij maar weten. Dan uh, komt het allemaal wel goed. Dan een uh, product uit Duitsland. Scorpions, still on you. And try, baby try. Ja, ik onderbreek dit nummer eventjes, want we hebben een, een winnaar. Ik kreeg uh, verschillende dingetjes te horen uh, over het uh, nummer wat je dus uh, hiervoor hoorde. En uh, waar dus ook de prijsvraag aan vast zat. En uh, ja, ik, ik, ik zie alles voorbij komen. Stroofwafels, ik zie Show, ik zie, uh, Honda. Uh, ik, <laughs> oh, de naam van de band moet in één keer bedacht worden. Allemaal fout. Een fout. Alhoewel, er is er eentje die het wel goed heeft... en dat is uh, die, de, de man who can't be moved. En dat is uh, de programmaleider namelijk van de CMM. Hij is heel erg wakker en hij weet precies waar ik het over heb. Het is inderdaad uh, Judas Priest met uh, Before the Down. En uh, ja, wat, wat is dan de prijs? Uh, ik denk uh, met koud weer uh, gewoon samen een pilsje drinken... met uh, een mandje bitterballen erbij. Ik denk dat onze dag dan wel gelijk goed is. Dus voor de rest... De volgende keer gewoon weer meedoen. In de volgende nacht komt er weer eentje. Volgens mij stond de microfoon erop. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Dit waren de Scorpions, Still Loving You. Dit was de uitvoering van 2011 trouwens. Weer een uh, geremasterd iets, maar ja, is op zich niet zo erg. Ook dat is mooi. We gaan eventjes naar Radiohead. Street Spirit, ofwel Fade Out, Fade In. En daarna maar weer iets stevigers, denk ik. Radiohead with a street spirit. Je luistert naar de Nacht van de Bruisende Rock, CWM. Vanuit het studio, maar ik zou bijna zeggen van... ik ga eigenlijk wel maar op het strand willen zitten. Gewoon portable mee. Ja, weet je wel hoeveel uh, muziek dat het is? Ik krijg het nog mee natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik ga eens eventjes verder met... Uh, ik wie Melmsteen. Misschien ken je hem nog. Misschien ken je hem ook niet. Je hebt hem, uh, wel, uh, je hebt hem wel wat vaker voorbij horen komen met Ronnie James Dio bijvoorbeeld en AJ in the Life. Dat is dus ook van hem. Maar deze dat is een uitzonderlijk mooie ballad. Nou, was dat mooi of was dat niet mooi? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, morgen geluid af en toe wegvallen, ik kan er niks aan doen. Waarschijnlijk koffiegebrek, denk ik. Maar dat geeft niet, er staan er weer een nieuwe te pruttelen, dus dat komt helemaal goed. We gaan eventjes verder met het nummer van Whitesnake, het is de band van David Coverdale. Hij is al eerder voorbij geweest, alleen niet dit nummer. Dus, ehm. Uh, ja, dit, dit, dit, dit nummer behoeft helemaal geen intro. Luister maar. Is This Love van White Snake, de band of David Coverdale. Ik heb hem ooit gezien in, uh, in Zwolle, jaren geleden. Toen had ik nog lang haar en zo en uh, had ik nog krullen. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dat concert ben ik bij geweest. En uh, dat was ook het laatste concert wat ze in Nederland gaven. Ik heb ze daarna nooit meer weer gezien en dat vind ik eigenlijk uh, best wel jammer. Het is toch weer een stukje uit het verleden wat weggaat, zeg maar. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Je zou zeggen, er valt een pijnlijke stilte, maar bij sommige nummers moet je niet te vroeg stoppen, want dat is, dat is gewoon heel erg zonde. En bij sommige nummers moet je ook niet te vroeg beginnen, want dan gaat iedereen naar we heen klappen en zo. <totstuk> Tin Lizzie, still in love with you, en ik hoop dit keer de volledige versie, maar dit is de live versie uit, als ik me niet vergis, 1978. Het staat er namelijk. <totstuk> Something else to do the sadness it never ceases. Oh I'm still in love with you and my head it keeps on relaxing I'm still in love with you. You know some. still Lizzie uh, Still in Love with you. We gaan er weer richting de klok van uh, we zal er zijn: 1, 2, 3, 4 uur alweer. Mijn god, wat gaat dat snel? <laughs> maar dat geeft niet, dat maakt allemaal niks uit. Ik zie dat er weer wat luisterers bijgekomen zijn. Mensen die naar hun werk moeten, denk ik, of naar het strand, dat kan ook natuurlijk. Oh, misschien werkt hij wel bij de febo. <laughs> dat kan ook nog eens een keertje natuurlijk. En het volgende nummer nog eventjes voor de klok van vier uur. Het is het nummer van Skid Row en het heet Wasted Time. Je zou te denken dat Zandvoort hier wakker van moet worden. Ik denk het wel, tenminste. De onderburen zitten al in de tuin. Ik dacht dat ze dat deden omdat het gezellig was, maar nee. <laughs> dat was wat was gewoon te veel lawaai. Nou, kan gebeuren, buurman. Ik kom zaterdag de tuin doen en we praten naast nergens meer over, zeg ik dan. Nou, ik kom toch niet helemaal uit met mijn tijd. Helaas, pindakaas... Ik, uh, ik ga ze even gewoon een nummertje inzetten. Die laat ik draaien tot de klok van 4 uh, van uur. Het is niet zo lang. En uh, rond een uur of zes zal ik mijn kindje helemaal draaien. Het is nogal een vrij lang nummer. Het is ook vrij zacht trouwens. Maar dat is die intro, hè? Nou, daar komt die. Tot de klok van 4 uur... Je luistert naar de nacht van de bruisende rok. Cfm.